Het onderzoek gaat maanden duren en bestaat de periode van 2001 tot 2009. De commissie zal voormalig premier Blair, ministers, hoge diplomaten en hoge militairen horen. Vandaag komt onder andere Sir Peter Ricketts aan het woord, de vroegere chef van de inlichtingendiensten. Het onderzoek moet aan het licht brengen hoe groot brittannië zich voorbereidde op de oorlog... en of premier Blair in het geheim de plannen voor een invasie in Irak steunde... nog voor het lagerhuis daar toestemming voor gaf. Het dodental van de moordpartij op het Filipijnse eiland Mindanao is opgelopen tot 35. Volgens de Filipijnse politie zijn er vandaag 13 lijken gevonden in één graf. De slachtoffers hoorden bij een groep van 40 mensen die gisterochtend werden ontvoerd... toen ze op weg waren om een verkiezingskandidaat in te schrijven. Later op de dag werden de eerste lijken gevonden. Het motief voor het bloedpad is vermoedelijk een politieke vete. In China zijn twee mensen geëxecuteerd voor hun rol in het melkschandaal. Vorig jaar stierven zes kinderen in China na het drinken van verontreinigde melk. Meer dan 300.000 kinderen werden ziek. Na onderzoek bleek dat de melkindustrie de chemische stof melamine in melk en melkpoeder had gedaan. De stof kan verhullen dat melk is verdund met water. De twee Chinezen die zijn geëxecuteerd hadden de leiding over de twee melkfabrieken. In Zuid-Korea hebben parlementsleden van de oppositie boetes gekregen wegens gewelddadig gedrag in het parlementsgebouw. De incident speelde zich bijna een jaar geleden af. De woedende politici probeerden destijds met mokers en cirkelzagen de deur te forceren van een vergaderruimte van de regeringspartij. De gewelddadige oppositieleden waren bang dat de regering een handelsverdrag zou doordrukken. Later leidde het omstreden verdrag tot gevechten in de parlementszaal. Het weer. In de loop van de ochtend regen en veel wind. Het wordt zo'n 13 graden.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 om tijd te winnen, want een 2-2... dat zou toch al iets zijn om mee thuis te komen... daar in Brabant. Vooralsnog is het Oranje. Oranje wat de klok slaat op de middenlijn. Met nog een paar minuutjes op de klok. Jolie, een diepe, strakke bal richting cirkel. En die gaat via een stik van iemand... van de verdediging van zwart over de zijlijn. Dan twee, drie bloemendalers... die verdringen zich om die bal te nemen. Dokkert die goochelt op de rand van de cirkel. Maar hij weet...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 Take my eyes off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 A story of who had died was en ik zei het al, we gaan luisteren naar een interview. En als het goed is, hebben we toch nog Frits aan de lijn. Frits, hoor je mij nu? Ja, ik, uh, Kijk, ik, luid uh, en duidelijk. Ja, zeker, zeker, zeker. Ik zit naast Omer Meijer, de man die uh, Bloemendaal aan de overwinning hielp. Zo is het toch uh, Omer uh, vandaag? Nou, laat ik het zo zeggen, ik was de gelukkige die de laatste bal erin mocht uh, pushen. Als je heel reëel bent, uh, de twee tegendoelpunten daar zaten, ging er ook niet helemaal lekker uit. Dus ik was extra gebrand bij die laatste corner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 Then please Tommy Barbarilla in the house.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 And she's out every night I see that look in her face She's got that look in her Yeah.